3 uur. Levy van Eck met het NOS-journaal. Bewoners van een zorginstelling in het dorp Rolde in Drenthe worden weer verzorgd. Gisteren verlieten de medewerkers de instelling omdat ze zich onveilig voelden. Het personeel zat er pas één dag, want eerder deze week werd het oude personeel vervangen... omdat er te veel ongeschoolde mensen werkten. In de instelling worden onder meer ex-gedetineerden begeleid. Volgens de gemeente is het inmiddels weer rustig... Of de zorgmedewerkers die nu in de instelling werken dezelfde mensen zijn als die gisteren weggingen, is onduidelijk. Bij een ongeluk met een Poolse Touringcar in de buurt van Hamburg zijn 32 mensen licht gewond geraakt. De bus met 48 inzittenden raakte vanochtend op de A1 van de weg en kwam op de zijkant in een greppel terecht. Waardoor de chauffeur de macht over het stuur verloor, is niet duidelijk. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.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 Het weer vanuit het zuiden wordt het droog en breekt de zon door. Alleen in het noorden kant bewolkt blijft het bewolkt en kan er een bui vallen. Het is een graad of 9. Vannacht kans op lichte vorst. Morgen droog en zonnig en 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam staat voor de aansluiting met de A10... een file van 3 kilometer en de vertraging is daar 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers bespuugd. Doe lief. Dankjewel. Namens de OV-medewerkers en Sieren. Oh. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. -M -M. Met nu Zandvoort op zaterdag. Het was ook slecht weer in Spanje, dus ik hield het daar niet droog Wassen. Wanneer ik last van mensen heb, als ik een vrouw gezien kan, dan de kluk verloren. Ik kon dus nooit opstaan, want de wekker liep nooit af. Ik kon dus ook niet naar mijn werk toe, want dat ik dan dus af. De baas begreep me niet, hij reageerde agressief. Ik heb het met praten geprobeerd en daarna werd ik negatief. Ja, de baas was er niet blij mee hoor, denk ik. Door het goede doel en oh, was ik maar een gijzelaar. Lekker een nederpopplaat uit de jaren 80 8 over 3, welkom terug, Zandvoort op zaterdag, op zaterdag en maandagmiddag bij CFM uur 2 alweer hoor. En leuk dat je erbij bent. Ja, ja gezellig hoor. Gezellig, en ja. wat gaan we in uur 2 allemaal doen? Uh, uur 2 hebben we in ieder geval de evenementenagenda, wat is er te doen in ons mooie dorp. We gaan het hebben over de ijsbaancurling, uh, in ieder geval met die fluitketels hè, dus dat is wel heel erg leuk. Ja, wat het team van CFM doet ook mee hè? Ja, zeker weten. En we hebben ook nog een leuk bericht over oudgenootschap Zandvoort. Nou, dat is dus in het komende uur Zandvoort opstaat. Jan, Jan van de Leden niet. Jan van der Leden. Ja, zo dadelijk over twee platen gaan we terug naar Jan. Marken SV Zandvoort zo rond kwart over drie. Dan is het eh, bijna het einde van de eerste helft. Dus schakelen we live over naar uh, dat veld daar in Marken. staat nog steeds 0-0 trouwens, want uh, we hebben geen bericht gekregen van uh, Jan. Maar hij gaat wel alles over de wedstrijd zo dadelijk vertellen. So leave with me again Vooral dat Deuntje doet het goed bij deze plaat, Roy. Toch? Ja, kan je lekker meedoen met Only Human, inderdaad de single van de Jonas Brothers. Een plaatje die in de diverse hitlijsten op dit moment hoog genoteerd staat. Zo dadelijk dus gaan we weer naar Marker, naar Jan van der Leden, de voetbalwedstrijd Marken S.V. Zalvoort. Het slot van de eerste helft hoor je na deze van de County Crows, Holiday in Spain.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 We got big black cars and we got stories how we slept with all the movie stars I made Take a holiday in Spain, leave my wings behind me Drink my worries down the drain and fly away to somewhere new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 Take a holiday in Spain. Leave my wings behind me. Flush my world. En hier in uh, Nederland is het uh, met name een te samen met uh, Bluff. Bluff en de County Cross en Holiday in Spain. Alleen Bluff was even op vakantie. Die zat in Spanje waarschijnlijk. Toen dus, ze uh, deze plaat opnamen, dat was de Holiday in Spain. Speciaal even voor uh, collega Albert-Jan. We gaan weer naar Marken toe, naar Jan van der Leden. De wedstrijd van vandaag. Hoe is het daar met de spanning, uh, Jan? Nou, de spanning is... Ik wil niet zeggen... Is... Om uh, niet om te snijden, maar er is gewoon niet heel, helemaal niet veel aan. Er wordt veel te veel achteruit gevoerd door ons ook. Er wordt slecht gepaard, er is heel veel balverlies. We hebben ons gewoon eigenlijk de laatste 20 minuten niet echt goed gemaakt. En dat is heel jammer. Wat de windje mee, wat er iets meer van verwacht. Kast op het middenveld, Kast de Vries en uh, Koen Michielsen, ze werken ze ontzettend hard. Maar ja, het gaat gewoon niet. Ja, en weet je waardoor het er komt dan, Jan, dat het er gewoon niet gaat? Als ik dat had geweten, Rob, dan had ik naast Ted op de bank gaan zitten. Net als Johan Kruis een paar jaar geleden. Dan had ik het wel anders gezien. <laughs> dat, dat mooi. Echt niet. Oké, okay, nou ze doen in ieder geval wel hun uh, uiterste best om, uh, om een uh, mooie wedstrijd ervan te maken. Ja. Maar ik zie het, zit, Mark, het zit even tegen. Mark heeft geen uitgestelde kansen gehad, eigenlijk helemaal geen kansen. Wij hebben net nog een klein kansje gehad, maar daarna had het ook echt op. Het is niet echt, uh, niet echt spannend. Oké, okay, nou je ja. zei aan het, uh, aan het begin, uh, toen we uh, even een half drie in de uitzending hadden... ...deze wedstrijd moet de S.V. Salvoort eigenlijk gewoon uh, kunnen gaan winnen. Maar het, het gaat nog een zware tweede helft worden als het zo doorgaat. Nou, een zware tweede helft, uh, ja. We zijn het eigenlijk misschien wel aan onze stand verplicht om, uh, om te gaan winnen. Maar er moet wel beter gevoeld gaan worden. Oké, okay, Jan, we wachten het af... En straks komen we voor de tweede helft weer bij je terug. Dankjewel voor dit moment. Is goed tot straks. Oké, okay, tot straks. Dat was Jan verleden daar in Marken op dit moment nog steeds 0 tegen 0. Zo vlak voor het einde van de eerste helft. 17 of 3, Zandvoort, leuk dat je luistert. Houd de radio aan, hè. De op zaterdag tot aan 5 uur. Tot aan Entertainment voor You. Met uiteraard Fred Hey. En uh, Michael McDonald en ja, Moby Der. Ja, vanmorgen was het weer een, een interessante uitzending van onze collega's van uh, Goedemorgen Zandvoort Roy. Ja, zeker, want uh, wethouder Joop Binsen was uh, te gast. En uh, hij had het uh, vooral over uh, ja, de, de, bouw, uh, de verbouwing van het raadhuis. En de terugvalscenario van uh, de, uh, ja, de Zandvoortse ambtenaren. En uh, daar gaan we even naar luisteren. Ben dit. Beroerde weer heen gekomen op de ja, fiets. Je zeggen, ja, dat wil ik ja. Weet ja. nou. even tussen de buien door. Dus, uh. ja. Fijn dat Gelukkig, je het uh, ja. gered hebt. En, uh, ja, we, we gaan het uh, in ieder geval hebben over uh, het stadhuis. Ja, en de tocht ja. hoop ik ook nog even dat uh, er ja. oh, okay. nodig komt. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar goed, dat stadhuis, dat, uh, kunnen we dat niet op cultureel erfgoed uh, uh, plaatsen? Want dat lijkt me een goed idee, want het is toch wel een prachtig gebouw... wat toch gewoon moet blijven zoals het is, lijkt me. Nou, ja, dat denk is... ik dus niet. Jij vindt van niet? Nee, ik denk dat zeg maar, het voorste gedeelte, dus zeg maar het oude monumentaal talen gedeelte, dat dat in ieder geval moet blijven. Nou ja, daar, daar heb zijn... ik het ook over hoor. Ja, en, zeg maar, en het rest van het gedeelte, want daar gaat het in principe om. Ja, daar hebben we gewoon andere plannen mee. Ja. Maar, zoals we ook al eerder gezegd hebben, stel je nou voor dat er in de conclusie van de, de evaluatie van de ambtenaren in Haarlem, men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 Zoals bijvoorbeeld een wethouder hè, of een burgemeester, die heeft wel een eigen plek. Maar het, de ervaring je leert zeg maar, dat je een groot aantal mensen hebt, maar een beperkt aantal FTE's. Hè, dus zeg maar, fulltime equivalents noemen ze dat dan. Dus mensen die er, zeg maar, parttimers, die er gewoon sowieso al niet de hele week werken. En eh, ja, als iemand zeg maar, maar twee dagen of drie dagen werkt, waarom moet je dan wel vijf dagen zeg maar, daar een werkplek voor inrichten? Nee, nee, nee. Nou, en dat is zeg maar, van wat in feite gewoon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 Uh, maar ook zeg maar betaalbare huur hè, dus zeg maar net, net wat net boven de sociale woningbouw zit daar hebben we ook een grote behoefte aan en daarmee kunnen we denk ik op ons op, op grond wat eigenlijk van de gemeente zelf is kunnen we denk ik een hele goede mooie stap maken ja. dus het zou zonde zijn om dat niet te doen wordt het nou gesloopt of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 omdat de raadsleden voor een gedeelte recht tegenover elkaar zitten. Dus die kunnen elkaar wel horen, uh, maar kunnen elkaar niet zien. Hè. Dus uh, maar, ja, ik vind dat van communicatie is een belangrijk deel. Is natuurlijk je verbale communicatie, maar ook je non-verbale communicatie. Hè. Van als ik met je praat en ik kan je zien, dan kan ik zien of mijn woorden hoe die bij jou landen. Ja. Hè. Op het moment dat ik dat niet kan zien, en jij reageert op een moment van. Nou, ik, uh, ik ben het niet helemaal mee eens of zo, dan kan ik daar ook niet op inspelen als, uh, in, een, in een debat of zo. En dat vind ik gewoon wel jammer. Ja, dat was uh, inderdaad Joop Beretsen. Vanmorgen te gast bij onze collega's, Roy. Ja. En het interview is uh, na te, te horen uh, op de ZFM-app. Ja, dat is wel uh, een leuke toevoeging. Ja, toch? Ja, ja, nee, zeker. En dan kun je onder meer ook uh, Jaap Kroon horen. Als we eraan toekomen, laten we Jaap ook nog even horen. En dit volledige interview van uh, Joop Zo, dadelijk gaan we weer uh, de evenementen met jou doornemen. De evenementenagenda net deze van de Time Exposure Club. x Club en uh, Rumors. Heerlijke discoplaat uit de jaren 80, Ja, in de jaren 80. wisten ze nog hoe lang ze een plaat moesten maken. Ja. De 12 insters die duurden allemaal ruim zeven minuten, Roy. En ja. tegenwoordig is het allemaal drie minuten, drie minuten dertig, drie minuten veertig. Ja. En dan heb je wel een beetje gehad. Nee, toen werd er nog echt uh, een plaat gemaakt van uh, ruim acht minuten. En dan kon je de Maxi-single kopen. En die kon je dan op je platenspeler afspelen. Ja, ja, ik ken ze nog wel. Heel goed. Nog wel, hoor. Nou, even voor de jeugd die nou aan het luisteren is. Het is tijd voor de evenementenagenda. Ja, de evenementenkalender zit echt bommetje vol, moet ik zeggen. En dat is alleen maar mooi voor het dorp, vind ik. En uh, dan beginnen we natuurlijk met de expositie, die in ieder geval tot 1, um, of nee, ik zeg het verkeerd, de expositie, die in ieder geval tot uh, 3 uh, juni 2020 uh, te zien is. Dat is de Woendekamer in het Zandvoort Museum. En over het Museum gesproken. Gisteren is de expositie van Sissi, uh, Keizer en Sissi uh, geopend... door Pia Douwers in het Museum. En die is tot 1 maart. En ik heb al een beetje wat gezien door het raampje. En ik moet eerlijk zeggen, het is wel een hele mooie expositie. Verder uh, is op 9, dus vandaag, 9 november... Uh, de, de laatste voorstelling van Clown Didi met de kringloopwinkel en de Hedis in Theater de Krocht. Helaas is deze voorstelling uitverkocht. Maar wil je mij in mijn onderbroek zien met de sok erin? Daar zou ik zeker toch even de draa spieken. Want dan... Uh... Nee, grapje. Maar in ieder geval, ik doe het daar ook aan mee. Hartstikke leuk e uh, leuke voorstelling gisteren. Is dat ook plaatsgevonden, maar helaas neemt Claudiri afscheid. Wat ga jij doen uh, dan, ik, vanavond? Ik ben een acrobaat. Acrobaat? Echt waar? Ja, ja, ja. En dan zijn, sta... zijn er al foto's van, Roy? Ja, of... ja, ja, en dan sta ik in mijn boxer, maar ik denk om het een beetje logisch te maken, heb ik er een sok in gedaan. Oké, okay. <laughs> dus, uh... nou ja, vanavond is dus zien. helaas uh, ja. geen kaarten meer. Uh, nee, op, internet, op internetmarktplaatsen bij Facebook uh, staan ze nog wel te koop, trouwens, van mensen die op het laatste moment niet kunnen. Dus wilt u daar toch heen, kijk daar even op. Vooral. Morgen is er de Jazz in Zandvoort uh, met uh, Rob Kreefveld in het uh, Theater De Krocht vanaf uh, half uh, drie. Kaartjes kosten 15 euro. Morgen heb je ook nog uh, de Amsterdamse zondagmiddag in, uh, in, uh, in de lunchroom uh, Rabbel vanaf vier uur. Uh, 15 november hebben we het zometeen nog even wat uitgebreider over uh, de Autogenootschap Zandvoort... Uh, over de KNM. Ook in Theater. Die klok doet wel veel, hè? Vanaf, uh, vanaf half acht. Ja, en 17 november. We hebben het er net over gehad. Sigins komt te stomboot. komt de Sinterklaas aan vanaf 12 uur met een heel mooi uh, programma. Wat u zeker terug kan lezen op onze ZFM-app. 17 november. Ook oh, classic in concert. Uh, het symfonisch Orkest ha Haarlem. Ik zeg het verkeerd, hè? In de provincie in ieder geval uh, vanaf 3 uur, in 3,5 euro. 21 november de uh, wapen jazz in het wapen van Zandvoort, vanaf 5 uh, uur. En 22 november is er Kinderdisco... met uh, de komst van Sinterklaas en de danspieten, vanaf een. Vanaf uh, 7 uur en kaartjes die kosten 3 euro en die zijn vanaf maandag te koop aan de Balibijs. pluspunt. Daar deed je toch altijd uh, aan mee? Ja, dat doe ik nog steeds aan mee. Oké, okay, oké. Okay. Hartstikke leuk. En 23 november Stand voor 500 race, maar dat klopt niet helemaal, want de laatste race is al geweest. Ja, dus... inderdaad, dus uh, die, uh, die nee. kunnen we doorstrepen. En deze stond er ook uh, van vorige week en dus daar hadden Jaap en ik het al over gehad, dus maakt niet uit. En tot slot, want anders wordt het wel heel erg lang, dan is op de 28 november de regenboogboren voor jong en oud in het Wapen van Zandvoort vanaf half zes. En daar zijn natuurlijk alle communities welkom. Ben je nou homo? Ben je nou lesbienne? Ben je transgender? Het maakt niet uit. Iedereen is harte welkom. Was het l Ja, ik kan dat nooit uitspreken, dus daarom noem ik het eventjes zo. Maar hetero's zijn ook gewoon welkom hoor, dus... Ja, Oké, okay, nou, de komende dagen weer uh, voldoende te doen hier in Sandvoorts. Sandvoort uh, ruist altijd van de activiteiten en binnenkort natuurlijk nog veel en veel meer en zo rondom uh, de Formule 1. Want uh, ja, dan gaat het los hè, op 3 mei 2020 hier op het circuit van we couldn't turn around till we were upside down De 40 beste plaat van Europa horen, dat kan vanavond weer hè, op de Zonfortse Radio. De Euro breakdown tussen 7 en 9. En dit was Post Malone en uh, Circles, ook een plaatje uit de hitlijsten van dit moment. Uit de hitlijst van heel lang geleden is deze van Prince nog een keer. Hier is Purple Ring. I'm ik een flinke bakken herrie op de zaterdag en de maandagmiddag. Met de singel van Prince en de Purple Rain heeft hij aan het eind heeft hij er gewoon geen zin meer in. Nou goed, dan gaan we het hebben over de muur. Want de muur van Berlijn, die viel 30 jaar geleden. En toen werden Oost- en West-Duitsland weer herenigd. Vandaar even deze. Berlijn, unter den Linden. Er wandelen mensen langs vlaggen en vaandels.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 Soms op het Alexanderplein. Het is vandaag precies 30 jaar geleden dat de Berlijnse Muur viel. En vandaar deze van Klein klein orkestje hoorde over de muur. Ja, de tweede helft van de voetbalwedstrijd. We gaan weer naar Jan van der Leden daar in Marken. Hoe is het ermee, Jan? Hebben we nog een beetje kansen? We hebben zeker kansen nu, Rob. Het is echt wel sterk voor ons. Sterke fase, maar we kijken wel tegen een 1-0 achterstand naar. Helaas. De tweede helft was twee minuten oud. Uh, Marken liep gewoon door naar, uh, naar uh, Daan Kerkman en kon makkelijk scoren. Echt dood en doodzonde. Op dat moment zijn onze jongens al wakker geworden. Want je, je ziet dat daarna, en we zijn nu alweer een kwartier bezig in de tweede helft, dat wij kansen op kansen krijgen. Maar ja, die, hij moet wel vallen. En dat gebeurt nog steeds niet. Nee, oké. Okay. Dus uh, ja, een uh, 1-0 achterstand op dit moment. En hoe lang hebben we nog te spelen in de tweede helft? Uh, precies een half uur. Een half uur. Nou, dus uh. nog wel, uh, wel een kans. Auw, oh, ja, joh. Ja. Kijk, we zijn, we zijn echt wel sterker op dit moment. Er worden uh, goede aanvallen ingezet. Uh, de keeper wordt onder schot genomen. Maar eh... Uh, Hij doet wel lukken. En dat is... Ah, oh, kut. Ik zo koud, jongen. Ja, is het uh, nog steeds uh, behoorlijk uh, winderig en, uh, en, uh, en regen daar? Ja, het is uh, erger dan de zandvoort nog. Nog, nog erger? Ja, ja. Oh, jeetje. En uh, ja, is het een heel open veld? Hoe moet ik dat zien daar bij Mark? Of zijn er ook plekken om een beetje, een beetje droog te ja, staan en te schuilen? Ja, ik sta wel achter een haag. Maar, uh, het, is, uh, ja, het is redelijk open. Maar het is wel gezellig hier. Dus, uh, het een echt een mooie, mooie dorpsclub. Ja, want als we naar, naar inderdaad de uitwedstrijden kijken, Jan... Zijn er, zijn er veel mensen uit Zandvoort die meereizen met het team van SV Zandvoort? Nou, we zijn toch met de bus gegaan vandaag. En uh, met de spelersbus... Uh, Nigel en uh, Dylan Kreugen, die coachen een team bij ons, een jeugdteam. Nou, dat, dat, dat team is meegekomen, er zijn uh, een aantal supporters meegekomen. En dat is wel leuk. Want ik denk toch wel dat er uh, een man of 40 vanuit het land gekomen is. Zo, dat is, uh, dat is behoorlijk. Oh, zeg Nigel, misschien raak ik Echt Echt wat zei jij erop? Nee, ik zeg dat is uh, toch behoorlijk. Uh, 40 uh, man die uh, meegaat. Uh, mee ja, absoluut. Ja. Leuk hoor. Dat is leuk. Dus. Nou, ik wens je nog heel veel plezier. Mocht er gescoord worden, Jan, dan we het graag even van je. Ja, ik houd u graag. Oké, okay, dankjewel. Oh. Dat was uh, Jan van der Leeden inderdaad uh, daarin. Uh, Mark, op dit moment staan we helaas 1-0 achter. En hier is Veo heeft de kunst. We zitten samen in de kamer. En de stereo staat samen Veel de kunstwoorden en Susanne. Ja, volgend jaar dan kan je gaan fietsen over het circuit, Roy. Ja, dat zeker. Dat kan op 29 maart. Echt vlak voor die Formule 1 gewoon. Ja, dan kan je even kijken hoe de baan is en of hij er al goed bij ligt. Ja, ik vind het wel heel erg een leuk in ieder geval. 100, of, of, je kan een uh, route van uh, 85 kilometer fietsen of 120. Zo, uh, op ja, de fiets, die je. Ja, het is allemaal uh, rondom uh, uh, natuurlijk de circuitrun, Zandvoort. Dat is allemaal een uh, beetje dezelfde, ja, or, uh, ja, in ieder geval uh, dezelfde organisatie. En je, dus je kan ook al rennen over het circuit en je kan gewoon fietsen over het circuit. En lopen. Dus dat is wel heel erg leuk. Oké, okay, we hebben het over de 30 van Zandvoort. Ja, en uh, en squiren. Ja, ja, mocht je daar uh, aan mee willen doen, kan je nog inschrijven? Ja, dat kan. Uh, kan In ieder geval uh, vanaf 10 euro, euro kan dat. En uh, wilt u daar meer informatie uh, over uh, hebben... dan kan u dat uh, vinden op uh, www.de30vanzandvoort.nl of www.zandvoortsecqueren.nl dus schrijf erin en uh, doe mee volgend jaar uh, zo vlak voor de Formule 1 dan ook even over het circuit heen gaan. Mooi om uh, daar aan dat uh, evenement mee te doen. Graag tot zometeen na vier uur.